Hallo iedereen, ik ben Jasmien en dit is de Papertone Podcast. Vandaag vertel ik jullie over het Festival van de Gelijkheid dat 1, 2 en 3 december plaatsvond in en rond de vooruit in Gent en waar ik met heel veel plezier naartoe ben geweest. Ik zal uiteraard opnieuw de nadruk leggen op het literaire gedeelte van het Festival dus hou jullie klaar voor deze leuke literaire podcast. Ik moet trouwens dringend een intro-deuntje zoeken. Goed, we zullen eraan beginnen. Ten eerste, wat is het Festival van de Gelijkheid? Het Festival van de Gelijkheid wordt georganiseerd door Curieus, VZW, die... Uh, een progressieve cultuurfabriek zijn volgens hun subline. Zij organiseren dus van alles dat te maken heeft met cultuur. Dat houdt dus ook het jaarlijkse festival van de gelijkheid in, dat volledig gratis is wat dat betreft. Ongelooflijk dat ze zoiets gratis voor elkaar kunnen krijgen. Het was zotgoed georganiseerd, het was ongelooflijk uitgebreid. Het was zowel in de Backstay Hostel, dat we in, uh, uh, in de oude gebouwen van de Vooruit uh, zit, Een heel leuke locatie, een van de beste hostels van België, vermoed ik. En ook in de Vooruit zelf, waar ze ongeveer elk zaaltje, elk hoekje hebben benut, om uh, prachtige dingen mee te doen. Zoals er een post-it-expo, waar je je... Uh, Creatieve talenten kon op loslaten. Er stond een krijtbord met Before I Die. En dan kan je daar schrijven. Uh, ademen, zoals iemand zei. Of uh, wil ik grootmoeder worden? Wil ik dit? Wil ik dat? Dan waren er gesprekken. Terwijl je in de zetel zat, kon je genieten van de festivalbubbles. Uh, dit was Martin Helen de eerste dag. De tweede dag was het... Uh, ik zou het moeten weten, want ik zat erbij met Betty Millaerts en de derde dag was het Francesca van Tielen die een gesprek had telkens met twee mensen over uh, ja, uiteenlopende dingen. Zo was er Lise Spitz, die kwam vertellen over haar debuut, terwijl ook uh, naast haar Frederik Daam zat die ook kwam vertellen over zijn debuut. Er was het gesprek om met uh, Lidewey Nuiten en Abdelkader Benali omdat zij beiden nogal bezig zijn met de multiculturaliteit. Er was het gesprek met Randel Kaiser en Koen de Graven omdat zij beiden gewend zijn van theaterwerk te doen en toch ook vaak op tv komen en zo verder enzovoort. Trouwens de uh, drie festivalbabbels die ik net als voorbeeld aangaf zijn toevalligerwijs ook de drie festivalbabbels waar ik zelf naar ben gaan luisteren. Uh, Koen de Grave heeft fantastische dingen gezegd. Uh, hij was heel erg open over, over zichzelf, over het feit dat het leven niet altijd gemakkelijk is. Een van de mooiste dingen die hij zei was, ik wil mijn teleurstelling die ik heb in het leven omzetten in gulheid. Uh, ik, denk dat dat echt een heel, ja, ik vind dat echt een fantastische mens, zoals ik hem daar bezig word. Uh, ik kende hem verder, al ja, ik ken hem van, van uh, zijn rolletjes die hij speelt maar ik ken hem eigenlijk niet als persoon maar zoals hij daar uh, open en bloot op het podium zat echt uh, koen respect, heel mooi gedaan uh, Randall Kaiser was goed gekozen als aanvulling daarop want Randall Kaiser zei de juiste dingen ook zei de, leuk, de uh, maakte leuke opmerkingen maar bleef toch meedoen met het serieuze uh, het was eigenlijk een heel, heel interessante festivalbubbel. Lidewijn Neuten en Abdelkader Benali uh, was ik vooral heel blij dat ik Lidewijn Neuten eens zag in het echt. Ik ben achteraf ook gaan vertellen aan haar hoeve, hoe groot uh, mijn liefde voor haar werk is. Ja, ik moet toegeven, het festival van de gelijkheid was voor mij eerder een complimentenfestival. Ik heb er echt gestrooid met complimenten. Uh, ik heb een babbeltje geslaan, ook met Maud van Howard. Om te vertellen hoe, uh, hoe goed ik haar vind. Ik hoop toch dat ik dat gezegd heb. Ze was heel geïnteresseerd in mij. Vriendelijke mevrouw. Ongelooflijk vriendelijk. Uh, ik heb eventjes met Koendegraven gebabbeld. Uh, ik heb vooral een foto gevraagd. Maar ja, dat was voor de festivalbabbel. Als ik hem naar de festivalbabbel nog had gezien. Echt. Ongelooflijk. Ongelooflijke meneer. Uh, zoals hij het zelf zo mooi zegt Van vlees en bloed. jij zijn een grote meneer. Uh, mijn eigen topmoment was dan uiteraard uh, mijn boekenclubje. Uh, of ja, mijn boekenclubje precies. Er was op donderdag de mogelijkheid om een uurtje aan tafel te gaan met een schrijver. Samen met maximum tien anderen. Ik zat met een vijftal man bij Katrijn van Boel. Uh, iedereen die mij kent, weet dat ik de laatste weken... Uh, niet meer gezwegen heb over Katrijn, omdat ik zoveel zo opkeek naar haar manier van schrijven. Op mijn papertoon.be op vind je dan ook een uh, review van haar boek. Uh, dus ik zal haar nu niet verder bejubelen, anders ben ik een uur bezig. Maar uh, Katrine van Boel was, ja, Contraine van Boel ontmoeten was een beetje mijn topmoment van de van het festival. Daarnaast uh, had ik beloofd vooral over de literaire dingen te praten. Dus zal ik jullie vertellen dat ik Lise Spit en Frederik Daam heb gezien. Uh, wat wil ik? Frederik Willem Daam trouwens. Uh, die Willem is deel van zijn voornaam. Dus Frederik Willem Daam, Maar je mag Frederik zeggen. Beiden net be uh, uitgekomen met hun debuut. Frederik Willem Daam schrijft... Verhalen, uh, die ik eigenlijk best wel wil lezen de interviewster zei dat er nogal veel mensen doodgaan in zijn uh, boeken of in zijn verhalen uh, maar dan neem ik er graag bij ik denk dat het eigenlijk wel de moeite is uh, dus als de vogels vallen misschien een aanrader om eens te lezen want Spit moet ik jullie natuurlijk niet meer voorstellen ik denk dat dit de meest gezegde zin is van iedereen die Spit inter interviewt trouwens Um, ja, over Lise Spitz moet ik niet meer veel zeggen, jullie kennen haar um, maar zij komt dus ook uit met een debuut in 2016 voor de rest heb ik, ah ja, dat wil ik zeker ook nog vertellen ik heb in de Empty Shop de Empty Shop is een geweldig concept waarbij je kleren ingeeft die je nooit hebt gedragen, die je gekocht hebt maar ze zijn maar te groot of uh, je hebt ze gekocht, maar je wist eigenlijk al voorhand al dat je ze nooit zou dragen. Zo van die kleren, uh, die kon je ingeven in de empty shop. En dan worden ze ver verkocht tijdens het festival. En het geld gaat naar het goede doel. Zo zijn er 2000 boompjes kunnen gebouwd worden na het festival. Ik zelf kocht een zalige uh, zak. Zo een beetje een totteback, maar iets minder totte. Van R uh, Fatina Ramos, een illustratrice, illustratrice is het woord. Uh, heel mooi, uh, en zij had hem gesponsord voor, voor de shop, dus hij is effectief ook nooit gebruikt. En het voordeel van zo'n empty shop is dat je alles aan een goedkope prijzen krijgt. Want het werkt een beetje als een tweedehandswinkel. Maar dan met kleren die zelfs nooit gebruikt zijn. Dus eigenlijk zijn ze eerstehands. Maar omdat iemand ze reeds gekocht had, zijn ze tweedehands. Heel gek, maar ik heb goedkoop een heel mooi zak gekregen of gekocht van Fatina Ramos. Ik had eerst gedacht om hem als kerstcadeautje voor iemand te kopen. Maar uh, hij stond me nogal goed, dus... It's mine. Oké, okay, dan gaan we hier ongeveer afronden met het Festival van de Gelijkheid. Als ik nog één puntje van aanvulling mag geven. Ik zou... Moest ik het Festival van de Gelijkheid volgend jaar organiseren, nog iets meer proberen de nadruk te leggen op ontmoeting tussen de mensen die er naartoe komen. 10.000 man is daar geweest. En het zou heel fijn zijn, moest de interactie nog hoger zijn. Moest... Um, er meer mogelijkheid zijn om, om er mensen te ontmoeten, om er te praten met mensen waar je anders nooit mee praat. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld ook nog niet gepraat, uh, verteld over de poetry slam en de complimenten battle die doorging in de Backstay Hostel, waar ik dingen heb gehoord die ik, wauw, op geen enkele manier ooit zou horen. De grootste aanrader daarvan is trouwens Dirk Otte. Die in Nederland wordt Dirk, S-D-E-R-E-K. Dirk -E -E Otten, zoek hem zeker op. Hij schrijft, fantastisch, ja, hij schrijft fantastische dingen. Uh, maar mijn tijd is op, dus kan ik jullie niet vertellen over de uh, ja, mooie nieuwe dingen die ik er ontdekt heb zonder dat ik dacht dat ik ze er zou ontdekken. Want al die schrijvers... ja. Je, je weet op voorhand dat je ze zal tegenkomen. Je weet op voorhand waarover het gesprek zal gaan. Maar daar op die poetry slam, dat was echt verbluffend, verbluffend nieuwe dingen ontdekt. Ik zat precies in de underground van Gent. Uh, het was echt machtig. En het zou leuk zijn, moest op die manier, uh, Carmine Michiels, de winnares van het EK Poetry Slam, kwam spontaan uh, even met mij babbelen. En het zou echt enorm fijn zijn. moest de volgende jaren die nadruk op die interactie... Uh, toch nog iets hoger liggen, uh, want ik vind het gewoon geweldig om naar een van die auteurs, naar een van die documentairemakers, naar een van die creatieve creatievelingen te kunnen gaan en te zeggen van man, wat dat jij doet, dat is echt ongelooflijk geweldig. Uh, en om daar dan over in een gesprek te gaan, dat zou ik echt als bezoeker uh, geweldig vinden. Moot van Howard stond bijvoorbeeld ook enorm open voor een gesprekje. En uh, ik zou het zalig vinden, moest curieus zorgen dat het volgend jaar allemaal nog iets interactiever, nog iets meer uh, interactie met het publiek zou mogelijk zijn. Want als je in de zetel naar een babbel kijkt, dan uh, kan je je natuurlijk niet bemoeien. Hetzelfde met een panel. Ik uh, moest... Ja, ik had me heel graag bemoeid met de discussie over media en de man, maar uh, ja, dat was niet mogelijk, want dat zat helemaal niet in het, in het concept. Ik heb eigenlijk nog heel veel te zeggen over het Festival van de Gelijkheid, want ik heb nog niet gepraat over de fotografie en dit en dat. Maar ik verwijs jullie daarvoor door naar www.festivalvandegelijkheid.be. Volg hen op Facebook. Uh, volg ook curieus op Facebook zodat je volgend jaar zeker op de hoogte bent. Want uh, volgend jaar zie je mij daar sowieso terug. Um, en ja, het is, het, is, het is een machtig concept. Het is de max dat dat helemaal gratis kan. Het is geweldig, echt geweldig. En uh, ik kan erover blijven doorwonen. Dus hier ontdek ik gewoon de podcast, podcast, podcast, podcast af. Ik wens jullie nog veel leesplezier en have a boek day!